Onder de achter is ook de arts die medeverantwoordelijk was voor de dood van actrice Sylvia Millekam. Hij noemt zich nu natuurgeneeskundige. Mr. Klink wil de wet aanpassen om het beroepsverbod beter te kunnen handhaven. Het dodental van het treinongeluk in Egypte is opgelopen tot zeker 25. Ongeveer 50 mensen zijn gewond geraakt. Niet ver van Cairo reed een trein gisteravond op een stilstaande trein. Die stond volgens ooggetuigen stil na een aanrijding met een waterbuffel. Op het spoor in Egypte komen vaker ongelukken voor. Vorig jaar kwamen bij een treinramp 44 mensen om het leven. Bij een verkeersongeluk in België zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Twee andere Nederlanders raakten zwaar gewond. De vier reden op de snelweg richting Luik toen hun auto bij Sprimon in een slip raakte en over de kop sloeg. De slachtoffers waren 95 en 67 jaar oud. De twee zwaar gewonde Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vannacht is een eind gekomen aan de zomertijd. Klok is nu teruggezet. Traditioneel was het daarbij ook de nacht van de nacht... waarmee milieuorganisaties aandacht vragen voor de zogeheten lichtvervuiling. Er zijn steeds minder plaatsen waar het s'nachts echt donker is. Waaronder de gebouwen was het licht gedoofd, waaronder de Euromast en de Martini-toren. De Ketelbrug in de A6 gaat vanochtend om kwart over acht een uur lang open. Meer dan honderd schepen kunnen dan van het IJsselmeer naar het Ketelmeer varen. Ketelbrug is dicht voor het scheepvaart. Sinds er drie weken geleden gewonden vielen. Toen reed een auto tegen de klep aan, doordat de brug ineens omhoog ging. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Het weer, veel zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was de net... Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. het. Het ritme van ZFM. Op tv, op TV radio en internet. ZFM Met nu de nacht. Why salty and Someone Daniela Oerlemans hier. Weet je dat de kans dat een vrouw borstkanker krijgt 1 op de 8 is? Gelukkig overleven steeds meer vrouwen deze vreselijke ziekte. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. En daar is geld voor nodig. Steun KWF kankerbestrijding en kopen door mij ontworpen armbandje voor maar 2,99. Ga naar strijdtegenborstkanker.nl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 op je haar, maar kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan de merken hoe je bekijkt, wat ik van je denk, je ogen steeds op Je kunt me voelen hoe ik om je heen uit van jou. Waar voel je me nog weet, maar kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter. Ik kan me zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook wel wanneer Ik kan me raden wat je zegt, zal als ik je en dat ik ook niet val. Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan me zingen van druk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk. Ik alles van je, dit met, met alle mensen. Bij gelijke mensen die ik toch vergeet wil je allemaal ja. laten wennen tot je ook iets in me ziet. Ja, je ransom leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. 6.9. Zie FM.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 and incense I am patchouli So you take her To find what's waiting inside The year of the kind